6 uur. dit jaar met bijna 11% gestegen. Nederland wil Syrië voor internationaal strafhof en aandeel KPN sluit bijna 15% lager. De tarieven van de tandarts zijn dit jaar gemiddeld met bijna 11 gestegen, blijkt uit een zogeheten marktscan van de Nederlandse zorgautoriteit. De resultaten komen overeen met die van een eerdere marktscan van de NZA in juni van dit jaar. Die leiden ertoe dat minister Schippers besloot het experiment met vrije prijzen in de mondzorg, dat 1 januari begon, al meteen weer te beëindigen. De prijzen van een controle en van de meest voorkomende beugelbehandelingen bleven gelijk of werden zelfs iets lager, maar een eenvlaxvulling werd bijna 22 procent duurder en een wortelkanaalbehandeling zelfs 40 procent. In 2013 komen er weer vaste prijzen voor mondzorg die door de NZA worden vastgesteld. Nederland gaat met ongeveer 50 andere landen een oproep doen aan de VN-veiligheidsraad om Syrië naar het Internationaal Strafhof door te verwijzen. Dat antwoordt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op vragen van D66. Het internationaal strafhof in Den Haag is het eerste permanente tribunaal voor oorlogsmisdaden en andere zware misdrijven. Maar Syrië is daar niet bij aangesloten en daarom is voor berichting een doorverwijzing van de Veiligheidsraad nodig. Nederland heeft Syrische mensenrechtenactivisten getraind en uitgerust met foto- en videoapparatuur om mensenrechten schendingen vast te leggen, zodat de daders later kunnen worden vervolgd. Er is een gebrek aan vertrouwen tussen de top van Schiphol... en de belangrijkste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, de KLM. Dat stelt een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Alders. Volgens de commissie moet er snel een einde komen aan deze situatie. De slechte relatie staat direct het succes van Schiphol als mainport in de weg. Alders is door het kabinet gevraagd om te onderzoeken hoe Schiphol verder ontwikkeld moet worden. Tussen Schiphol en KLM is verschil van mening ontstaan over de voorwaarden en tarieven voor de verschillende luchtvaartmaatschappijen. KLM verzorgt 70% van de vluchten op Schiphol, maar de luchthaven probeert ook meer concurrerende luchtvaartmaatschappijen naar de luchthaven te halen. Het aandeel KPN is op de beurs in Amsterdam fors onderuit gegaan. Vlak na de opening van de beurs stond het aandeel al ruim 10% lager. Uiteindelijk is het aandeel met een verlies van bijna 15% gesloten op 3,40 euro. Afgelopen vrijdag werd bekend dat KPN ruim 1 miljard euro heeft betaald... voor een nieuwe vergunning voor snel mobiel internet, het 4G-netwerk. Het bedrijf financiert dat grotendeels door een sterke verlaging van het dividend. Aandeelhouders zijn bang dat deze investering niet kan worden terugverdiend. Duikers van de Koninklijke Marine beginnen morgen met zoeken naar de vermiste opvarenden van de Baltic Ace. Dat containerschip zonk vorige week woensdag voor de Nederlandse kust. Er worden nog zes bemanningsleden vermist. Het schip ligt 65 kilometer voor de Zeeuwse kust op 40 meter diepte. Het zonk binnen enkele minuten na een aanvaring met een ander containerschip. Eerst wordt de omgeving van het wrak in kaart gebracht, onder meer met behulp van een onderwaterrobot. Daarna zullen de duikers in het wrak naar de verdronken bemanningsleden gaan zoeken. Er zijn nog voldoende mogelijkheden voor Slot Loevestein, Huis Doorn en het Rijksmuseum Twente om open te blijven. Zijn minister Bussemaker in de Tweede Kamer. De musea worden 50% gekort omdat ze, volgens de Raad voor Cultuur... geen belangrijke nationale of internationale collectie hebben. Volgens de minister kan Slot Loevestein open blijven... als de gemeente eromheen meebetalen. Ook het Rijksmuseum Twente hoeft niet dicht... als de gemeente Enschede en de provincie bijdragen. Bussemaker zegt dat het Rijk dan ook aan beide musea een financiële bijdrage levert. Huis Doorn kan volgens de minister gaan samenwerken met een ander museum. De brand die in Bangladesh eind vorige maand... aan meer dan 100 textielarbeiders het leven kostte... was het gevolg van sabotage. Negen leidinggevenden hebben werknemers tegengehouden... toen ze aan de brand wilden ontkomen. Het heeft het hoofd van de onderzoekscommissie bekendgemaakt. Hoe de sabotage is gepleegd, zei hij niet... Ook is niet bekendgemaakt wie er verantwoordelijk voor is... en wat het motief van de dader is geweest. In de fabriek werd kleding geproduceerd... voor de Europese en Amerikaanse markt. Bij vliegveld Teugen bij Apeldoorn... is het stoffelijk overschot gevonden van een parachutist. De politie weet niet wie hij is en wanneer hij is gesprongen. Het lichaam lag midden in een weiland. De politie gaat ervan uit dat de man uit een vliegtuig is gesprongen... dat van Teugen was opgestegen. Volgens het para-centrum is er zaterdag voor het laatst gesprongen. Toen zijn er meerdere vluchten gemaakt met een vliegtuig dat plaats biedt aan 16 tot 18 parachutisten. Aan het eind van de dag werd niemand vermist. De politie sluit niet uit dat de man al voor zaterdag uit een vliegtuig is gesprongen. Het weer vanavond en vannacht: veel bewolking en enkele buien. Morgen vooral in de ochtend nog buien. In de middag geleidelijk droger, lokaal wat zon. Het wordt morgen een graad of zes. Woensdag overwegend droog en kans op zon bij ongeveer 5 graden. De dagen erna wisselvallig. AMB Verkeersinformatie: er staat nu alles bij elkaar minder dan 100 kilometer file in de avondspits. En daarmee neemt het aantal files in rap tempo af. De meeste vertraging nog steeds, trouwens, op de weken rond Rotterdam. De opvallendste files. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht... staat drie kilometer file tussen Afritzien, Michels, Gestel en Rosmalen. Komt door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. Een autobrand op de A9 Amstelveen richting Diemen... zorgt voor vijf kilometer tussen Oudekerk aan de Amstel en Knoopert-Holendrecht. Bij Knoopert-Holendrecht is de verbindingsweg dicht. En in de A73 Nijmegen richting Maasbracht... is tussen Roermond-Oost en Linnen, dat is de Roetunnel, de weg dicht door een ongeluk.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 Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Macro. Alles voor een fijne kerst. Salora, 19-inch TV met DVD-speler. 99 euro. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Ik ga naar managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer... Radio in journal Lucella Carrasso. Acht minuten over zes. Het is voor alochtonen moeilijker een baan te vinden via het uitzendbureau dan voor autochtonen. Daar is men achter gekomen door acteurs in te zetten. Dat hoort u komend half uur. Eerst gaan we naar Den Haag, want een uur geleden ging Sharon Dijksma... op bezoek bij premier Rutte in het torentje... als beoogde opvolger van Daas. staatssecretaris van Economische Zaken... en Landbouw vooral. Peter Blok is bij het torentje. Uh, Peter, is ze inmiddels uh, aangenomen door de premier? Ja, want het uh, sollicitatiegesprek uh, zit erop. Premier Mark Rutte die heeft uh, ruim een uur met Sharon Dijksma gesproken... en net kwam ze hier naar buiten. En bent, bent u aangenomen? Uh, nou, het was een heel goed gesprek in ieder geval. Ja, had u nog iets verrassends te melden voor Mark Rutte? Nee, ik was uh, iemand die hij al kende. Maar u kunt ervan uitgaan dat hij mij alle relevante vragen heeft gesteld. En u had niks te verbergen? Nee. En dus kunt u aan de slag als uh, staatssecretaris van de Economische Zaken en Landbouw. Wat wilt u daar gaan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, de komende tijd heel goed samen met de sector aan de slag te gaan. Om die sector aan de ene kant alle innovatiekracht te geven die nodig is. Maar ook gewoon aan werk te denken, aan export. En daarnaast is ook de natuur natuurlijk een belangrijk onderwerp. Mooi Nederland, daar werken we aan en daar heb ik heel veel zin in. Ja, hoe is het om weer terug te zijn in Den Haag? Heel goed. De we zijn vorige keer de poster verdeeld. Of je doet in eerste instantie buiten de boot. Hoe voelt het om tweede keuze te zijn? Nou, heel goed eigenlijk. Prima. Ik had er namelijk ook helemaal niet op gerekend. Ik was echt al met hele andere dingen bezig. Het kwam voor mij heel onverwachts. Maar het is wel prachtig. En dan zeg ik natuurlijk ja. Ja, dan zegt ze natuurlijk ja. Sharon Dijksma uh, wordt dus de nieuwe staatssecretaris van de Economische Zaken, vooral van Landbouw. Nou, ze heeft natuurlijk hier al een uh, lange geschiedenis op en rond het uh, Binnenhof. Ze was eerder voorzitter van de Jonge Socialisten. Was uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid van 1994 tot 2007. Toen van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Onderwijs en uh, tussen 2010 en 2012 was ze weer Kamerlid. Ze is ook woordvoerder Economische Zaken geweest... dus ze kent het uh, departement, al is dat inmiddels uh, verhuisd. Ja, landbouw, uh, daar zal ze flink voor moeten gaan lezen... en dat is ze inmiddels gaan doen. De auto met chauffeur stond voor de deur, daar is ze zojuist mee weggegaan. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië... die kunnen best terug naar de Somalische hoofdstad Mokadishu... De veiligheidssituatie in de hoofdstad daar is dusdanig verbeterd... dat ze zonder gevaar kunnen terugkeren. Dat vertelt staatssecretaris Steven. Hij lichtte die beslissing een half uur geleden toe. We hebben natuurlijk al enige tijd geleden te maken op de situatie... dat Al-Shabab was verdre verdreven uit de stad. Dat is enige maanden geleden al bekend geworden. Uh, we, we hebben nu een, een ambtsbericht gekregen van het ministerie van, uh, van Buitenlandse Zaken... dat de stad Mogadisou zelf niet meer structureel onveilig is... En dat betekent nou ja, mensen konden al vrijwillig terugkeren naar Somalië... maar ze kunnen nu ook uh, kunnen weer gaan beginnen met de gezongen terugkeer van Somaliërs terug naar, uh, naar Mogadishu. We hebben contact met Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, er zijn ook andere landen in Europa die dit besluit hebben genomen. Wat, wat hoor jij over de situatie in Mogadishu? De situatie in de Somalische hoofdstad Mogadishu is veiliger dan die de afgelopen twintig jaar is geweest. Toen in 1991 uh, daar de burgeroorlog begon. Maar er vinden nog steeds regelmatige aanslagen plaats in de hoofdstad door de terreurgroep Al-Shabaab. Zelfs vrij recent nog op de president van Somalië. Afgelopen vrijdag nog uh, blies een zelfmoordenaar zich op in, uh, in Mogadishu. Het probleem is dat... De veiligheid is verbeterd dankzij de vredessoldaten uit het buitenland. Het Somalische leger in opbouw zelf is nog steeds weinig indrukwekkend... om het eufemistisch uh, te zeggen. Dus daarmee is de veiligheidssituatie onzeker. En moet je zeggen dat het een broze veiligheidssituatie is. Tegelijkertijd om voor uitgewezen asielzoekers, vluchtelingen uit Nederland... om via de zwaar, bewapende, zwaar be, uh, bewaakte luchthaven van Mogadishu te reizen... dat lijkt me inderdaad geen probleem. En dat is wat de staatssecretaris ook zegt. En jij noemt nu Al-Shabab, die dus een aanslag hebben gepleegd. Waar Hij zei een uur geleden dat Al-Shabab op zich zich wel heeft teruggetrokken uit de hoofdstad. Klopt dat? Nee, dat is onzin. En zelfs uh, een hoog-Amerikaanse militair zei dit weekend nog van Al-Shabab slaapt. Al-Shabab is op terugtocht. Maar om te zeggen dat ze verslagen zijn, dat ze zich hebben teruggetrokken uit Mogadishu, is niet juist. Bovendien is dat ook niet de aard van een terreurgroep. Je trekt je niet terug. Het is geen conventioneel uh, leger. Al-Shabab is nog steeds in staat om aanslagen uit te, te voeren in, uh, in Mogadishu. En in grote delen van het platteland heerst al -Shabab. Nog steeds. Ik wilde zelf uh, in deze dagen naar Kismajo, een havenstad in het zuiden, reizen. Dat wordt mij door de vredessoldaten wordt mij dat afgeraden. Te onveilig. Een collega van me probeert naar Puntland te komen. In het centrum van uh, Somalië, Noord-Midden-Somalië. Dat wordt hem door alle experts afgeraden. Kortom, al Jabab is op de terugtocht, ja. Maar op grote delen van het platteland is Al-Shabaab nog overal aanwezig en daarmee is het in grote delen van Somalië nog steeds heel onveilig. Ja, en er zijn ook bepaalde gebieden waar asielzoekers dan niet naartoe terug hoeven. Dat, dat blijft staan uh, volgens het uh, ministerie. Nu zegt Teven dat om nog even terug te komen op die situatie in Mogadishu... dat daar markten weer vrij toegankelijk zijn, dat het zakenleven weer opbloeit. Heb jij daar ook de laatste tijd tekenen van gezien... dat er weer wat bedrijvigheid in de stad komt? Oh, dat is absoluut waar. Nu is tijdens uh, al die oorlogsjaren is het bedrijfsleven uh, doorgegaan. Of het nu mobiele telefonie is of uh, de grote Baraka-markt. Er wordt stevig uh, gehandeld. Wat opvallend is, is dat in Kenia, buurland van Somalië, waar de meeste Somalische vluchtelingen zitten, daar zie je niet dat vluchtelingen teruggaan naar Somalië op dit moment. Omdat de situatie in Mogadishu of andere delen uh, van het land verbeterd is. Ja, er is absoluut sprake van een verbetering. Maar voor veel vluchtelingen hier in Kenia... en dat gaat om meer dan een half miljoen vluchtelingen... is de, voor die vluchtelingen is de situatie kennelijk nog steeds te onveilig. En gaan zij niet terug. Kort, Linda, dank je wel uh, over de situatie dus in Mogadishu... de hoofdstad van Somalië, ook de rest van het land uh, teven. De staatssecretaris zei dat het in Nederland gaat om naar schatting een groep van zo'n 700 personen. Die kunnen vrijwillig terug naar Mokadishi, Mokadishu... en anders begint hij later, ergens over een paar maanden, met uitzetting. Dat anochtonen moeilijk een baan vinden via een uitzendbureau... dat verbaast de antidiscriminatieorganisatie Radar niet. Dat, zo zeggen zij, zeggen zij al jaren. Verkeersinformatie, Erwin De Hart, bij de ANWB. Ja, het wordt allemaal minder, maar waar het de files betreft is dat helemaal niet erg. Er staat nu 70 kilometer alles bij elkaar. Uh, op de A9 Amstelveen richting Diemen is een autobrand. En dat zorgt voor 5 kilometer tussen Oude Kerk en de Amstel en Knoop het terecht. Daar is ook uh, de verbindingsweg naar de A2 dicht. En daarom staat er op de A2 richting Utrecht ook een file van 4 kilometer bij uh, Apkoude. En er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso. Boodschappen doen, de kapper, schoolvieringen, kerstkaarten, kerstdiners, kerstborrels. Voor veel mensen is het een uh, drukke maand. Hebben ze daar ook stress van? Verslaggever Martijn Bink is dat aan het uitzoeken in Bussum. Uh, Martijn, je was al in een supermarkt bij de kapper en jij bent nu bij een buitenschoolse opvang. Ja, ik ben bij Kindercentrum Het Moutje. Dat is een organisatie voor buitenschoolse opvang en een crash. En hier worden nu nog de laatste kindertjes opgehaald door hun papa's en mama's. En ouders van jonge kinderen, dat leken we nou bij uitstek. Die figuren die last hebben van decemberstress. Heb ik dat goed, Lucella? Ja, heb je goed, denk ik. Kijk aan. Nou, ik heb het hier eens geïnformeerd. En ja, de meeste mensen die ik hier sprak zeggen dat het allemaal wel meevalt. Ze lijken wel heel erg georganiseerd, hier. Ze hebben hun lijstjes allemaal gemaakt. En ze zijn nu netjes die lijstjes aan het afwerken tot 25 december. En er zijn ook nog mensen die denken... we laten de boel de boel en we gaan gewoon lekker op vakantie. Laten we even luisteren. Op vakantie gaan. Dat is uw tip? Absoluut. Dat gaat u ook doen? Uh, ja, overmorgen. Lekker naar de sneeuw of naar de zon? Naar de zon. Waar gaan jullie naartoe? Naar Florida. Wauw. Ga je daar kerst vieren? Ja, een oud en nieuw met mijn opa, noma en mijn nichtjes en neefjes. Wauw. En ga je ook nog ergens naartoe in Florida? Um, we gaan naar een haaienmuseum. Dan gaan we roggen aaien. En we gaan naar een krokodillenboerderij. Ja, daar krijg je geen stress, hè? Nee, precies. Is het ook voor u een goede manier om... Uh, ja, herkent u het wel dat er in deze tijd zoveel moet, zeker als je twee opgroeiende kinderen hebt? Ja, dat is uh, soms heel stressvol, ja. Baan erbij en uh, cadeautjes en kerstkaarten en laatste dingen morgen, voor het werk. Morgen, morgen hebben we, is de kerst van ons uh, thuis. Ah, en je je ook nog een musical op school? Uh, nee, ik heb wel een optreden van dans, maar dat is denk ik pas na de vakantie. Je hoeft geen kleertjes meer voor te naaien? Nee, dit jaar niet. Hoort niet bij de kerststress dan is die Sinterklaas net voorbij en dan slapen ze eindelijk weer een beetje rustig... en dan staat die kerst alweer voor de deur, Dat klopt. Maar ja, het zijn wel de donkere dagen, dus maakt het maakt extra gezellig. Gewoon gezellig maken en, naar, en, en dan lekker naar Florida. Precies. Nou, fijne vakantie en mooie kerst. Ik heb een vraag. Komen we nu ook echt op de radio? Ja, als je opschiet als je snel naar huis gaat, kan je het horen. Op radio 1. <treeks> Nou, Lucella, je ja. hebt de uh, afgelopen uren uh, flink wat tips gekregen. Uh, volgens mij is vooral het advies om het simpel te houden. En alles te schrappen wat je vervelend en overbodig vindt. En er gewoon hele mooie dagen van te maken. Nou, dat zijn mooie, mooie adviezen, zeg. En leuk dat op mijn vraag komen nu echt op de radio. Want meestal vragen ze aan de radioverslaggever komen nu echt op televisie. Martijn Wink was dat vanuit uh, Bussum. Het is voor. Allochtonen, moeilijker om via een uitzendbureau een baan te krijgen... dan voor autochtonen in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het SCP. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zetten verschillende acteurs in... om het onderzoek te doen. Bij Radar, het Bureau voor Gelijke Behandeling... en Tegendiscriminatie in Rotterdam... zijn ze niet verbaasd over de uitkomst van dit onderzoek. Hoorde Joris van de Kerkhof. Mevrouw Orgelist, kranten erbij, herkomt nog steeds rem op werk. Acteurs tonen discriminatie aan... Geen nieuws? Voor ons niet, nee. nee. Dit is natuurlijk al een, een hele tijd al gaande. Want zo'nzelfde rapport is natuurlijk ook al in 1986 uh, gepresenteerd. Het uh, rapport, mag het ook een buitenlander wezen. Discriminatie bij uitzendbureaus. Maar li liever niet dus, blijkbaar. Nee, uh, toen wilden ze liever ook geen buitenlander in dienst hebben. En nu zie je het eigenlijk uh, nou ja, weer door middel van dat onderzoek weer aangetoond. Komt het voor dat er gezegd wordt van wij nemen geen Turken uh, aan? Nee, dat, dat zal je een werkgever nooit uh, horen zeggen. Dus dat is ook het hele lastige om zeg maar, dat te gaan uh, bewijzen... dat het te maken heeft met iemands afkomst. Nou is het in dit geval dan bewezen met acteurs... Ja. maar de praktijk zal er niet door veranderen, of wel? Ik hoop inderdaad dat door middel van uh, dit onderzoek... en dat het nu uh, echt aantoonbaar uh, geworden is... wat natuurlijk in de natuurlijk ook al zo was... dat uh, de instanties zelf, de uitzendbureaus... maar ook de overkoepelende organisatie van de uitzendbureaus... daar nu eens iets mee gaan doen. En hebben dat hebben ze in 86 ook gedaan? De, de, de overkoepelende ja, orgaan van de uitzendbureaus? Uiteindelijk is daar dus ook uh, de gedragscode uh, door ontwikkeld... Maar die gedragscode zorgt er uiteindelijk voor dat er gezegd wordt... dat u niet in het profiel past en niet omdat u een andere huidskleur hebt. Inderdaad, dus werkgevers gaan dan andere redenen zoeken... die dus wel geaccepteerd worden. Maar uh, datzelfde zie je natuurlijk ook nu met uh, leeftijdsdiscriminatie. Wat op dit moment natuurlijk ook een uh, ja, uh, hot uh, item is. Maar daar wordt wel gezegd, u bent gewoon te oud. Ja. Als u gaat solliciteren, wat zeggen ze dan? Ik hoop dat ze zeggen van, we uh, willen u graag aannemen... Maar zou ze ook zo kunnen zeggen van, ja, wij vinden u te oud. Boven de 40. Boven de 40, ja. ja. Toevallig heb ik vandaag uh, iemand aan de lijn gehad... naar aanleiding van dit onderzoek, die zegt van... ze moesten ook eens gaan onderzoeken van uh, de leeftijdsdiscriminatie bij uitzendbureaus. Maar daar wordt het wel gezegd, uh, en daar zou je dan wel wat mee kunnen doen. Maar gebeurt er dan ook wat, wat mee? Nou, op het moment dat wij zo'n klacht binnenkrijgen... dan gaan we inderdaad het uitzendbureau natuurlijk ook aanspreken. Dat kan uh, natuurlijk telefonisch. Van, nou ja, Dit is er dan gezegd. Maar ja, dat is het juiste. Hè? Het is gezegd. Het staat niet zwart op wit. Dus je hebt ook geen bewijs. En dat is juist het lastige met dit soort zaken. Om nou zo'n recordetje mee te nemen... waar we dit gesprek mee opnemen... dat lijkt me ook niet in het sollicitatiegesprek. Ja, juridisch is dat lastig. Want dan moet je het aankondigen dat je het op gaat nemen. Ja. Dit onderzoek nu van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Kunnen jullie daar dan wat mee? Uh, nee goed, met dit uh, onderzoek uh, in de hand kunnen we natuurlijk wel uh, bij uh, de overkoepelende organisatie van de uitzendbureaus natuurlijk eens gaan, gaan aankloppen. Ja. Zo van, wat gaan jullie ermee doen? Ja, gedragscode, net als in 86. Ja, ja die gedragscode van wordt die gehandhaafd? Zijn er sancties, sanctiemogelijkheden? Nee, nee. Ja, nou ja, goed, dan zou je dus ergens anders uh, bij uh, de regering, de overheid eigenlijk, uh, moeten gaan vragen van, wat gaan jullie daar ook mee doen? Want, de staatssecretaris heeft gezegd, ja, het mag niet gebeuren. Nee, dus dat vind ik eigenlijk ook, dat de staatssecretaris dan ook de mogelijkheden moet geven om dan te gaan sanctioneren. Ja. En dat zou betekenen, uitzendbureaus hou je aan je code van 1986 ja. Ja. en doe het gewoon niet op deze manier. Ja, doe het niet op deze manier, nee. Amy Winehouse, don't go to strangers. De Radio 1 Journaal zit erop voor vandaag. Ik ga naar Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Jazeker, goedenavond. Zie ik uh, nou uh, goed impliciet dat jij het over de nieuwe staatssecretaris gaat hebben... of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je impliciet, expliciet, uh, helemaal goed kan ik je zeggen. Uh, nee, het is, het is Sharon Dijksma geworden. Dat, dat, weet, dat weten we allemaal. De nieuwe staats op economische zaken. En natuurlijk is dat een keuze, zeg ik, voor loyaliteit. En niks anders dan loyaliteit. Want met specifieke kwaliteiten heeft het niet heel veel te maken. En ook niet zoveel met de specifieke belangstelling van mevrouw Dijksma... zelf voor deze functie. Want liever was ze hè, eerder dit jaar burgemeester van Nijmegen geworden. Kortom, Sharon Dijksma is niet helemaal de juiste persoon op de juiste plek... zeg ik met gevoel voor een understatement. Of, zegt u... Nee, dat is juist wel het geval. Mijn stelling is namelijk, Sharon Dijksma toont het aan... vriendjes in Den Haag zijn veel belangrijker dan inhoudelijke capaciteiten voor de job. U kunt daarop gaan reageren op dit moment. 0800 1121 draaien. Of hashtag eens, hashtag oneens via twitter.com. En ik zie ze al binnendruppelen, dat is goed. We gaan elkaar spreken in avondspits. De politiek geeft vriendjes meer voorrang dan kwaliteit... U doet mee in avondspis. Hopelijk tot zometeen... direct na het half zeven NOS Nieuwsbulletin. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus... en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen? Een verschil maken?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 Ook de AOW-bedragen en betalingsdata van 2013 vindt u op svb.nl Radio 1. Het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn de eerste slachtoffers begraven... van de schietpartij van vrijdag in het stadje Newtown. Het zijn twee jongetjes van zes jaar oud die zijn begraven. De komende dagen volgen meer uitvaarten. Gisteren werden de slachtoffers herdacht in een dienst waar ook president Obama sprak. De tarieven van de tandarts zijn dit jaar gemiddeld met bijna 11 procent gestegen... Het blijkt uit een zogeheten marktscan van de Nederlandse zorgautoriteit...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 En duikers van de Koninklijke Marine beginnen morgen... met zoeken naar de vermiste opvarenden van de Baltic Ace. Dat containerschip zonk bijna twee weken geleden voor de Nederlandse kust... na een botsing met een ander containerschip. Elf mensen kwamen daarbij om. Er worden nog zes bemanningsleden vermist. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hinesstra. In het noorden en oosten van het land regent het nog steeds. En die regen trekt vrij snel weg naar Duitsland. In de rest van het land is het op een enkele bui na droog. Vannacht, vooral later vannacht, ontstaan er uh, aan de westkust opnieuw enkele buien... en die trekken in de vroege ochtend over het zuiden van het land naar het oosten. Er is vannacht weinig wind en plaatsen ontstaat mist. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen begint de dag bewolkt en vooral in het zuiden en zuidoosten regent het af en toe. In de loop van de dag wordt het droog en de zon kan later op de middag ook even doorbreken... vooral in het westen van het land. De temperatuur die loopt op naar zeven of acht graden. De wind is morgen aan aanzematig, landinwaarts zwak en krimpt in de loop van de dag van zuid naar noord. Dat wil zeggen via het oosten. De nacht van morgen naar woensdag verloopt vrij koud omdat bij opklaringen de temperatuur daalt naar het vriespunt. Woensdag is het droog, maar overdag, maar donderdag gaat het weer regenen. Na donderdag blijft het waarschijnlijk zacht en wisselvallig. ANWB, verkeersinformatie. Totaal minder dan 50 kilometer aan files in Nederland op dit moment. Wel het een en ander te melden. Te weten, een autobrand op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen afrit Valkenswaard en knopend Leenderheide staat 3 kilometer file. <coughs> Pardon, file. De rechterrijstrook is dicht bij Knoopend Leenderheide. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 3 kilometer file... tussen Knoopend Amstel en Knoopend Holendrecht... En dat heeft alles te maken met een andere autobrand op de A9 Alkmaar richting Diemen. Er staat 8 kilometer tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht door een autobrand... is de verbindingsweg bij Knoopend Holendrecht dicht naar de A2 toe. En daardoor ook een file op de A10 ring Amsterdam west naar zuid naar oost. Tussen Osdorp en Knoopend Watergraafsmeer staat 10 kilometer. En een melding van het spoor, want door een aanrijding op het spoor... hebben reizigers tussen Eindhoven en Weert meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. In de politiek zijn vriendjes en zitvlees belangrijker dan kwaliteit. Ja, welkom bij Avondspits, een half uurtje stellingmakerij op uw radio. Bel WNL. 0800 l Goedenavond. Terwijl de ene PvdA-raar nu op wachtgeld zit, komt de volgende juist terug van wachtgeld. Sherry Dijksma, beroepspolitica, is weer geland op het plus. Of eigenlijk, ze is nooit weg geweest. Op haar 23e ging ze de Tweede Kamer in. Daarna heeft ze altijd in de politiek gezeten. Ze maakte alleen haar VWO af. En daarna hielp de politieke banenmachine van de PvdA haar aan het werk. Ze is vrouw, relatief jong. En ze kent het politieke spel haar fijn. En dat is doorslaggevend om op de hoogste posten in het landsbestuur te komen. Nog geen 2% procent van Nederland is lid van een politieke partij... en nog minder zijn er actief. En toch wil men van frisse en verstandige buitenstaanders niks weten. Zitvlees, daar gaat het om. Sharon Dijksma heeft geen enkele specifieke economische kennis of achtergrond... maar is dankzij haar contacten en loyaliteit wel de nieuwe staatssecretaris van EZ. Het zijn de partijapparaties die elkaar op deze manier de baantjes toespelen. Maar de vraag is of je hiermee Nederland uit de crisis haalt. Bel WNO. 0800-1121. Goedenavond, u weet het, de eerste beller komt ook het eerst aan bod in Avondspits. Nou, dat is Jack van Messel, ik kom zo bij hem. Uh, u kunt meedoen, 0800-1121. Dan komt u hier live binnen bij Avondspits van WNL. Twitter kan ook. Hashtag eens gebruiken of hashtag oneenspeterverbrugge zegt meteen. Uh, klopt helemaal, ze was even staatssecretaris van Onderwijs. En dat was ook niet bepaald een succes te noemen. En Paul Visser zegt, uh, heer Eerdmans, uh, we weer nog steeds niet. Politicus zijn is een beroep zonder startkwalificatie. En het is geen roep. Uh, ja, het is een partijtijger van de Partij van Arbeid, Sharon Dijksma. Ik mocht ook een tijdje met haar in de Kamer zitten allerhartelijkste vrouw. Uh, maar zoals iemand in de krant vandaag zei, ik dacht, Lutje, Kobe, er zijn van die mensen die nooit meer weggaan uit Den Haag. En zij is er zo een. Een steer van, het, uh, van de Rijnse soort. Het, uh, ze heeft misschien geen bedrijf van binnen gezien, behalve op een excursie. En toch is zij de nieuwe staats van economische zaken. Wat vindt u daarvan? Uh, dat mensen dus op basis van allerlei uh, kwaliteiten, behalve die waar ze misschien uh, vertellen, uh, op die banen komen. U kunt uw mening laten weten, als u het met me eens bent, politiek zijn. In de politiek zijn de vriendjes en het zitvlees belangrijk. ...dan de kwaliteiten. Eh, of juist niet. U kunt het mij zeggen. De eerste beller, zoals aangekondigd... ...is Jack van Messel uit Rotterdam. Goedenavond, Jack. Ja, goedenavond. Vertel. Oneens met de stelling. En wel hierom? Nou ja, om te beginnen heeft het te maken met de manier... ...waarop, uh, zeg maar... Uh, uh, ...onze parlementaire democratie werkt. Dus uh, het is moeilijk natuurlijk om... Uh, ...mensen van uh, buiten je eigen partijen uh, te vragen om uh, minister of staatssecretaris te worden. Is dat zo? Een moeilijke, nou ah ja, de uh, ze bekende minister van Financiën... die uh, voor het CDA uh, in, de, in de regering zat en nu niet meer aan bod komt. En die, die naam, wie bedoelt u eigenlijk? Nou ja, onze, onze voormalige minister van Financiën. Jan die eigenlijk. Ja, de jager, die was zo hartstikke goed. Ja, die wilde, die wilde die niet die meer. Hebben. Ja, maar die wilde ja, niet meer. stel dat hij wel wilde. Hij had toch nou, moeilijk namens de CVD, vols... de CvDA en de regering zitten. Ja, maar hij was nou net een man uit het bedrijfsleven, een miljonair bovendien. Die zegt, joh, ik doe ja. die klus voor het CDA. Dat heeft hij verdraaid goed gedaan. En die wilde ja. niet meer. Oké, okay, nou ja, maar dat zou dus een beetje vreemd zijn. Dat hij zegt, van nou, ik heb het voor het CDA gedaan. En nu hij een switch. Nee, dat snap, partijen, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Nee, maar... Dus dat is de ene beperking. De andere beperking. is, Als je kijkt naar landbouw, nou, er zijn niet zoveel mensen die het kunnen. Hmm. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat als je kijkt verder, kijk nou eens naar Bleker. Nou, ja. Dat was natuurlijk een rampenplan. Ik denk dat zij het beter gaat doen dan Bleker. Nou, Bleker was wel weliswaar iemand uit, uh, kun je zeggen met een, beetje, met een beetje gevoel, die komt een beetje uit die wereld van de koeien en de paarden. Al, alleen, het was ook een beloningsbenoeming, hè? Bleker moest die baan krijgen omdat hij het zo goed gedaan ja. had tijdens, hè, toen hij partijvoorzitter was. Zo hangt het van elkaar vast. Ik, ik, ik, zit, uh, ik zit in een landbouwgerelateerd bedrijf. En ik denk dat, uh, dat mevrouw Dijksma, dat, ze dat uh, nou. als je kijkt naar de ontwikkeling van die dame in de afgelopen jaren, ja. dan uh, ja, ze wordt het steeds beter. En ik denk dat ze het uh, beter gaat doen dan wij denken. Oké, okay, Jack van Mensel dat was de kop. En die is draaf, dankjewel. Mee oneens dus, zegt Jack. Ik zeg, het gaat om, uh, om vriendjes en zitvlees. Dat is belangrijker dan kwaliteiten in de politiek. U kunt meedoen, 0800 11 21 draait u het. En u komt hier binnen bij Avondspits. Richard zegt, vriendjes beschermen je positie. Mensen met kwaliteit bekritiseren je positie. Zonder lef en klein ego kiest men niet voor het laatste dat het allemaal in 140 uh, tekens kan. Michel Philipsen zegt, Eerdmans mee eens geldt voor alle partijen, niet alleen de PvdA. Net als in alle bedrijven en het onderwijs. En John zegt Eerdmans eens, zelfs als je inhoudelijk weglaat uit die stelling... die dus is in de politiek zijn vriendjes en zitters belangrijker dan inhoudelijke kwaliteiten. had ik er eerst nog voor staan, maar die kan je inderdaad ook weglaten. We gaan uh, meedoen uh, in deze uitzending, namelijk uh, met Chris Alders. Hij doet met ons mee. Ik kan het beter zeggen. Chris, goedenavond. Goedenavond. Docent Politieke Communicatie. Um, ja, je kunt staatssecretaris worden zonder enige kennis ter zake. Uh, wat vind je daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk toch een beetje. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, zou ik zeggen. Ik bedoel, kijk, mevrouw Dijksma moet gewoon wat meer dossiers lezen dan iemand die wel veel van landbouw weet. Ja. Bedoel, ze is daar kennelijk neergezet omdat ze grote bestuurlijke kwaliteit heeft. Ik vermoed ook dat ze die ook echt heeft, want anders had, je het niet, had ze het niet zo lang in Den Haag volgehouden. Dus in die zin is dat een hele begrijpelijke benoeming. En dat ze verder niks van landbouw weet, nou dat is over twee maanden maar, wel anders. Maar, maar is het dan, Chris, een, een benoeming uit onzekerheid? Zo van niet meer zo'n COVID-19 met risico's die misschien veel van het vak weet, maar hij is, we, weten, we willen gewoon zekerheid, we kiezen voor Sharon, oh, ja. want die kennen we door en door. Ik, niet, ik moet zeggen, het is mij niet zo opgevallen dat meneer Verdaars nou zo ontzettend veel van landbouw weet. Maar ik weet, ik zeg niet ook niet of ik daar niet wel, of ik daar niks van wist. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat de PvdA niet erg breed uh, zoekt. Ik bedoel, dat kunnen we natuurlijk wel constateren. Precies. Dat doet de PvdA wel vaker niet. Dat doen ook andere partijen niet. Ik vind persoonlijk, uh, ik vind Pieter Hilhorst als wethouder van Financiën in Amsterdam... eerlijk gezegd ja. een veel belangrijker voorbeeld dan mevrouw, uh, dan mevrouw Dijksma. Ja. Bedoel, maar dat zijn allemaal voorbeelden waarvan je denkt, van, er zijn toch tienduizenden mensen. Nou, van die club? We kunnen het ook breder dan de PvdA trekken. Hoor. Janine Plasgaard is natuurlijk een hele, ook een leuke meid en ook een goede, goed Kamerlid geweest. Maar om te zeggen dat ze veel van defensie wist, kun je denk ik ook niet hard maken. Hetzelfde geldt voor Lillian Ploumen weer van de PvdA op Buitenlandse Handel. Is ook beloond, toch, voor haar werk? Ja, kijk, mevrouw Plaumer, die, die heeft dan geloof ik wel bij van die ontwikkelingsclubs gezeten. Dus dan zou je nog van kunnen okay. zeggen, van, nee, dat, heeft een soort, dat heeft wel een soort inhoudelijk verband met elkaar. Ja, mevrouw uh, Hennis Plasgaard, die heeft geloof ik alleen ooit in haar leven gezegd... dat de homo's bij het leger ook op de gay pride boot moeten kunnen. Ja, eerlijk gezegd, dat nou. dat al kwalificeert om minister te worden. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje een afluiting. Moet je aanspreken. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen kennelijk die ze kunnen vragen, of die ze willen vragen, of die nou, in het komen. Nou noem ik dan Chris, wat is er mis met een gewone ouderwetse advertentie? Gewone advertentie, wij zoeken een staatssecretaris van Economische Zaken affiniteit gevraagd met de, de sociaaldemocratie, affiniteit gevraagd met landbouw, affiniteit gevraagd dan met toerisme enzovoort. zo. krijg dan moet je veel te veel checken. Dit is een hele, dit is een benoeming die er in ieder geval toe leidt. Dat, ze, dat er geen vervelende dingen meer in het nieuws komen rond het ja. staatssecretariat. Dat is het. Mevrouw Dijksma is bekend. We ja. weten dat er geen schandalen aan haar kleven. Ze is beproefd. Ze weten een beetje wat haar grillen zijn. Het is, alleen maar, het is allemaal op zekerheid gedaan. Ja, dus Chris, we gaan zo doorpraten. We blijven, blijven even aan Den Lijn. Want als ik u vertel dat de top 15 even... dat krijg ik ook maar mee van de, van de Partij van de Arbeid. Samen heeft de top 15 vijf jaar en vijf maanden ervaring in het bedrijfsleven. En daarvan komt vier jaar, voor rekening van de nummer 15, Ahmed Marcouch... die na het voltooien van de LTS vier jaar in een papierfabriek heeft gewerkt. Zo, zo weinig komt men dus eigenlijk in die bedrijven. En dat steekt vooral mensen uit de private sector. En dat zie je toch ook wel terug op de, op de reactie. In, in de, in de, op het internet hoop mensen zeggen... Ja, hoe kan het dat iemand die op economische zaak komt te werken... daar zo weinig van weet, eh, in ieder geval ervaring heeft. In de politiek zijn vriendjes en zitvlees dus belangrijker dan kwaliteiten. Dat beweer ik. 0800 1121. En u doet mee in avondspits. Bas van der Bosch zegt, oneens. Je hebt iemand nodig die weet hoe politiek en bestuur werkt. Dus Dijksma is volgens nog geschikt tot anders blijkt. En Sam van der Pol zegt, hashtag WNL. Als het nou echt zo om het netwerk gaat en kwaliteit er niet toe doet... waarom is Koverdaas dan nu weg? Ja, dat, dat laat zich raden. Um, we gaan naar de wellers. Bert, Bert, sorry, Bart Jonkergau. Ja. Hi. Ja, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja, het is natuurlijk gewoon een drama in Den Haag... Uh, dat er natuurlijk niet gewoon een, een normale procedure is... binnen die politieke partijen en tussen politieke partijen... voor goede kandidaten. Ja. Je, je had het net al over Janine Hennis Klasgaard. Ja, het is inderdaad een hartstikke leuke meid. En, uh, maar dan denk ik van ja, op Defensie en, en op zo'n NAVO-top... Is er volgens mij geen enkele partij uh, voor, haar, uh, voor haar counterparts? Nee. Um, en de, de, dat we dat in Nederland gewoon niet goed geregeld hebben, dat is echt verschrikkelijk. Nou, het tweede punt is: dus je noemde net al uh, dat hele verhaal rondom uh, het bedrijfsleven. De T van de A-top, uh, wat was het, vijf en een half jaar ervaring. Uh, en die mensen moeten beslissingen nemen. namens, of, of voor de private sector. En niet alleen voor Precies. werkgevers, maar ook, maar ook voor werknemers in die private sector. Terwijl ze zelf totaal geen kaas gegeten hebben. Van, uh, van, de, van de werkdruk of de, de, de, de, de regelgeving die in die sectoren geldt. Ja, maar, men, uh, ja. maar Bart, ze willen, ja, maar... Geen, ze willen geen gedoe, hè? De, ze willen geen gedoe van, van covid 19 ja, met... Nooit, met... Dat, ja, ga door. Dat mag toch nooit een argument zijn... om niet de juiste mensen aan te trekken. Dus daar begint op. Ik bedoel En vriendspolitiek, kijk, je ontkomt nooit helemaal aan... Uh, hè, als er een vacature ergens is, op mm. de vraag van... goh, ken jij nog iemand? Uh, en en hè, uh, uh, ik zeg altijd maar zo: dat op het moment dat iemand bekend is en, en, je, en je kunt zijn ante antecedenten checken, dan, dan, dan geniet je iemand ja, meestal wel een, een bepaalde voorkeur. Daar ontkom je nooit helemaal aan. Ja. Hè, ik bedoel, Dick, Dick Benschop, P van de A, is directeur bij Shell. Uh, mevrouw Albayrak Zo gaat de A, het ook. Ja, ze weten hè, ze goed ja, te plaatsen, dat klopt. Maar wat wil je daarmee zeggen? Je ontkomt er niet aan. Maar... Daarmee wil ik zeggen dat je, je ontkomt niet helemaal aan een bepaalde voorkeurspositie, eh, misschien. Want dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Ja. Kijk, naar, kijk bij Shell: twee eh, P van de A mensen die elkaar in feite aanstellen. Maar. Waar het om gaat is dat er geen transparante procedure is. Dat is een punt. Voor het ja. Ja. Of ministerschap. Ja. Waarbij, waarbij er sprake is van grote en belangrijke departementen. Lees economische zaken. Precies. Bart? Uh, ik noem hem bu buitenlandse zaken en financiën. En, en ik zet er een punt bij. Op. Dankjewel, Bart. Want je punt is helder. Transparantie, dat wordt gevraagd. Kunnen mee doen. 0811-21. In de politiek zijn vriendjes en zit vlees veel belangrijker dan, dan kwaliteit. Uh, even naar Chris nog. Chris, um, ja. hebben we nou eigenlijk weer heimwee naar. naar ik hoor van alles, Chris, maar ben jij er nog? Ja, ik ben oh, er nog. Heel goed. Nee, ik hoorde wat bijgeluiden. Maar het punt is, zou, zijn we, Chris, nou, hebben we nou weer heimwee naar de oude technocraten als Ballin? die alles weet van justitie en de rest misschien niet... Nou ja, ik wil uh, misschien, misschien wel. Maar ja, kijk, ik wil eigenlijk is mevrouw Duitsersma ook een technocraat. Het enige is dat Nederland heel erg verbaasd is over dat zij op landbouw wordt gezet. Ja. En dat ze dus in feite daar geen... Ja, ze zal er nooit hoogleraar in worden in, in de landbouw. Uh, dat laat ik niet Wie weet, misschien wel een keer. Chris Albers, dankjewel voor je bijdrage. Geen okay. avondsbest dank, hè. Tot de volgende keer. We gaan zo naar Toon, Toon Gene. Hij is nieuwe voorzitter van de Jonge Socialisten. Kijk of hij ook uh, zitvlees belangrijker uh, lijkt te vinden dan de kwaliteit binnen zijn partij. Ik ben benieuwd. Uh, koos van. Is ondertussen Eerdmans? Helaas is weer een PVA-partij tegen benoemd zonder kennis. EZ Ze had nog wat te goed, zo daalt opnieuw het vertrouwen in de politiek. Eh, ondertussen hou ook voor je bij of de nieuwe politicus van het jaar al is gekozen door één vandaag in het panel. Dat is nog niet gebeurd. Edna McCloy zegt Eerdmans: Eens, dat zou nog tot daar aan toe zijn, maar ik twijfel aan haar inhoudelijke kwaliteiten in het algemeen. En Townfunding zegt: eh, staatssecretaris, bepalen niet het ambtelijke apparaat, geeft inhoudelijk invulling. Netwerk van mevrouw Dijksma, dat is belangrijk. Hashtag eens kunt u doen of hashtag Onneens, misschien ook hashtag Eerdmans, dan komt u in de ring Avondspits. Ik ga naar de jongens socialiste Toon genen, Goedenavond. Toon, daar ben je. Zit... Ja, hallo. Oh, hallo? Toon, hoor je mij? Jolijn is erg lastig, misschien zelfs onmogelijk, begrijp ik. We proberen Ho? het op... Oh, je bent er wel, Toon? ja, ja. ja. Excuus, ik dacht even dat je weggevallen was. Uh, jij bent sinds kort de nieuwe voorzitter van de jonge socialisten, zeg maar de kinderafdeling van de PVA. Even in de Volksmond ja, hoor. Maar uh, dat, dat, dat doe je. Uh, gefeliciteerd. Even naar Sharon Dijksma. Uh, zij, ik zeg, en zij heeft haar baan aan alles te danken. behalve aan haar kennis van uh, landbouw of EZ. Ja, maar je hoeft toch ook niet heel veel kennis van uh, de, uh, e, uh, landbouw of EZ uh, te hebben. Als, als je daar staat, secretaris soort, Daar heb je altijd voor, volgens mij. O, nou, tot, op tot op zekere hoogte wel natuurlijk. Kijk, je hoeft niet van alles. Uh, kijk, Ivo Opstelt is ook nooit agent geweest, maar die weet wel uh, ja, hoe je de veiligheid uh, ja, die, kan realiseren. die heeft 30, 35 jaar ervaring daarmee gehad, hè? Als burgemeester. Ja, maar ook Sharon Dijksma heeft ook wel haar ervaring. Maar ik moet, ben het wel op zich, wat ik wel vind. Ja. Ik vind het jammer dat er uh, ja, weer is gekozen voor iemand die we allemaal al zo goed kennen. En die ook, uh, dacht ik, kenbaar had gemaakt dat ze uit de politiek wou. Uh, want ik vind het wel belangrijk dat er in de PvdA ook doorstroming is. En mm. af en toe ook nieuwe gezichten zijn. En, uh, dus dat ook vind ik wel jammer dan. Ja, want wat, je had een nieuw gezicht willen zien. Maar dan zegt, dan zegt jouw partijleider van... ja, maar ik ga niet nog een risico nemen à la covid -dase. Kom op zeg, ik, ik, ik wil nu zekerheid. Dus ik kies Sharon. Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Met Sharon Dijksma krijg je denk ik uh, geen verrassingen. Dus dat is, uh, dat is... Maar ik vraag me af, moeten we daarvoor kiezen? Volgens mij is het... Beter om af en toe ook ja, voor iets te kiezen wat ook kan mislukken. En hoe het met CO ja, is gegaan is natuurlijk heel jammer. Maar ik denk dat er ook heel erg veel nieuwe mensen zijn... die juist wel uh, ja, dat we goed zouden kunnen. Oké. Okay. Nou, Lillian Plaume is eigenlijk ook zo... en had ik het al met Chris Albers over. Is nou een traditie van we, we moeten belonen... want er zijn gewoon... en daar kun je ook eerlijk over zijn als partij. Je zegt, ja, die mensen hebben de kar getrokken. We geven ze een mooie functie in, in, op het plus. Want ze zijn gewoon goed. Ze hebben zich bewezen. Ze weten niet veel van die materie misschien... maar dat maken ze goed op een andere manier. Vind je dat? Nou ja. Uh, ik, denk, nou, ik vind het eigenlijk uh, niet, zeker niet bij Lilian Ploenen... want dat is iemand die heel veel ervaring heeft met ontwikkelingssamenwerking. Dus die is volgens mij ook allemaal inhoudelijke kennis gekozen. Maar ik denk dat in de politiek er je meer kwaliteiten moet hebben... dan inhoudelijke kennis, hoe goed... Uh, ja, kan je gewoon uh, politiek bedrijven? Hoe goed kan je connecties leggen met mensen? En dat is ook allemaal misschien wel even belangrijk... of belangrijker dan of je elk dossier precies stuitend na kent. Oké, okay, we, we praten zo nog even door. Toon, dankjewel voor nu. Twitter met, met ons mee. In de politiek zijn vriendjes en zitvlees belangrijker dan kwaliteiten. Je uh, kunt dat doen door hashtag eens te gebruiken. Hashtag oneens. Je kunt ook nog een vraag stellen als u wilt. Toon Genen van de jonge socialisten. 0800 1121. komt u binnen bij Avondspits. Uh, Frank Vrijzen zegt op Twitter een, uh, oneens... De ambtenaren op de departementen zijn het belangrijkst. De poppetjes moeten aansprekend zijn. En vooral media geniek. Eh, eens even kijken naar de bellers. Dat, dan ben ik bij Fred Homan, beland uit Nieuw-Vennep. Ja, dat spreekt ik spreek mee. Fred Homan. Fred, welkom. Uh, ja, ik, ik ben deze met de stelling. Uh, zo gaat het er in het algemeen, ook in, bij de Hoge Basis, uh, Raden van Beheer enzovoort, Raden van Toezicht, gaat het er eigenlijk niet om wat, maar wie je kent. Dat is wel de spreuk die ik eigenlijk handhaaf uh, eigenlijk daarin. Ja. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje logisch, want uh, mensen met heel veel capaciteit ja, die kunnen in het bedrijfsleven veel beter terecht. En uh, minister of staatssecretaris is eigenlijk toch niet een hele makkelijke baan. Nee. En uh, je, bent, je bent eigenlijk ja, wie zijn nek uitsteekt, die uh, schiet er heel makkelijk je kop af. Ja, klopt ook. Dank je wel, Fred. Ik denk dat je even naar een raam moet lopen om ons beter te kunnen verstaan. Er, Erwin Korsten hangt al een hele tijd uit Os. Goedenavond. Uh, goedenavond, Joost. Erwin. Nee, hey, ik hey. ben het helemaal mee eens. Kijk, dat, dat doet Kijk, me deugd. Dat is, dat is wel fijn, hè? Ja. Nee, Maar ik heb ook gezegd, van, ja, het gaat er niet uit uh, wat je kent, maar wie je kent. En dat is heel belangrijk. Zeker. Dat klopt. Want vooral, ja, daarom. En dat, dat is niet alleen in de politiek, maar dat is ook in het bedrijfsleven. En zo is het ook gewoon. Maar hangt het nou, is het om mensen te kunnen vertrouwen... of gaat het erom dat mensen meer bereiken als ze vooral veel vriendjes hebben? Uh, vooral dat ze meer vriendjes hebben. Ja, dat Kijk, als ik jouw vriendje was, kon ik ook bij jou beginnen waarschijnlijk. Maar ik ja. ben jouw vriendje niet, dus uh, ik blijf gewoon werkloos. Ja, maar als jij goed bent, dan nodig ik, kom je hier bij avondspits werken. Dan zeg ik, joh, misschien worden we wel vrienden. Nou, maar ik denk dat het eerder andersom is. Dat ik bij jou ik kom werken? Vriendje... Huh? Dat ik bij jou kom werken? Of? Nee, maar nee. dat uh, daar, daar je mee kent. Van ik leer, ik leer, mij daar wel in. Want dat is wel te leren, nee, dat klopt. En wat zei de vorige bellen ook die zei van je of dat zij ook toon, dacht ik, vriendjes. Tuurlijk is het niet altijd slecht. Je moet ook mensen kunnen vertrouwen, dat is belangrijk, denk ik. In ieders werkkring, je moet elkaar vertrouwen. Alleen het, het, het wordt zo, het wordt zo eentonig als altijd dezelfde gezichten elkaar de maandjes toeschuiven in, in de politiek. En en dan denk ik ook dat je dan echt verliest. Uh, de expertise die we nodig hebben in een crisis. De expertise om een probleem op te lossen ja. in Nederland. En de geloofwaardigheid. Absoluut. Hoort erbij. Ja? Daar hoort er ook bij. Ja. En, en, en daar ben je ook gewoon kwijt. Nou, zeker. Okay. Erwin, bedankt. Plus. Leuk dat je erbij was. En tot de volgende keer. En um, dan gaan we naar Mike De Men. En die zegt op Twitter, eens Eerdmans, met als kanttekening dat met het kant dat het met kandidaten uit de private sector ook niet altijd goed gaat zie de LPF. Nou, daar heb ik inderdaad ook bij gezeten. Dat klopt, dat is absoluut wel een tegenhanger. Dat wil niet zeggen dat je dan niet deze stelling kan volhouden... maar het is waar dat het niet altijd een gram succes is... als je mensen uit het bedrijfsleven zomaar in de politiek zet. Hebben ze wel kennis van zaken, maar je moet er ook mee kunnen werken. Nou goed, ik denk dat een de open sollicitatieprocedure nog best wel... een hele goede manier zou zijn om mensen goed bij de politiek te trekken... en toch niet alleen maar op vriendjes af te gaan. Jacob Grit, gaat het in de politiek alleen om vriendjes en zitvlees... Nou, uh, kijk wat uh, over vriendjes. Kijk, als het vriendjes zijn, niks menselijk mensen vreemd. Uh, dat is foute boel. Vrienden, daar is niks mis mee. En ik ben het trouwens toch niet met je eens... dat het uh, alleen maar de mensen om het zitvlees te doen Er zijn wel degelijk politici. Al zijn ze misschien in de minderheid met idealen. Alleen... Leven wordt hun uh, uh, uh, vaak zuur gemaakt door, door, door tegendelers. Ik noem mensen met idealen zoals. Niet dat ik het altijd met ze eens ben, nee. maar Marianne Thieme. Ja. Uh, van Tijf Nuit, Visser, Schever, Marcel van Dam. Nou, uit de rechterhoek Wilders, Jammaat. Natuurlijk. Ja, uh, het zijn niet mijn vrienden, maar het zijn wel mensen op hun manier met idealen. En ik heb een ontzettende hekel, al, al, altijd al gehad aan mensen met op een hele ingewikkelde en technocratische manier... over politiek spreken, bijvoorbeeld in de wekelijkse praatjes... zoals Luppers, Balken en de... Hey, zeker, en... maar goed... Ja, maar... Die, die op zo'n manier praten dat je echt... dat je denkt, waar hebben ze het over? Nou, maar Jacob, dat vind toevallig, zelfs, dat vind je be... ondemocratisch. Ja, maar dan zegt toevallig Jacques Monas, de huidige Kamerlid, volgens mij zit hij ook in het fractiebestuur van de PvdA... die zei tien jaar geleden over Sjech en Dijksma... waar we het nu over hebben... zij praat zonder iets te zeggen, niet om aan te horen. Dan hebben we het nou, over dat, de nieuwe staat Ik, ben ik... Ja, nou, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eh, niet mee op de hoogte ben. Maar als dat zo is, dan is dat, dat vind ik dat echt heel erg... Want uh, dan, oh, de mensen, dan vergroot je de afstand tussen de, de jager ja. en de politie. Het is tien jaar geleden hoor, moet ik erbij zeggen, niet, Jacob. Niet het is tien jaar geleden gezegd, ja. daar zal hij misschien wat spijt van hebben. En toch, ze komt er toch ver mee, kun je zeggen. Zeg een duidelijk, maar het wordt, wordt gewoon een nieuwe staat. Eh, ja, ja, ja. Jacob, treurig. Dankjewel, treurig. Okay. dank je ja, wel. Dank je voor het bellen. 0800 en u doet nog mee. In de politiek zijn vriendjes en, en zitvlees belangrijker dan, dan kwaliteiten. Uh, Henk Blauwgeers uit Amsterdam. Goedenavond, Hallo, Henk. Hallo. Goedenavond. Uh, de, uh, hey, in het hele bedrijfsleven heb je ook uh, je, of je vrienden nodig hè, om er uh, wat van te maken. Uh, maar wat ik een beetje mis in deze discussie is dat uh, de Europese component steeds belangrijker wordt in het politieke spectrum. Uh, en dan een politieke tijger zijn en weten met welke vriendjes je op welk moment aan welk touwtje moet trekken. Dat wordt steeds belangrijker, de eigenschap. Dat is een beetje mijn inbreng. Oké. Okay. Dan, dan is dit beleid dus ook zo. Dank je, Henk Blauwgeers. Paul Timmer uit Busum, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik, uh, ik wil eigenlijk een, uh, een, een kopstuk van de eerste orde noemen. Laten we eens beginnen met uh, premier Rutte. De man uh, heeft 0,0 verstand van, uh, van plannen, van, heeft geen visie, heeft nul verstand van economische zaken. En leidt ons land naar de afgrond. Ik kan hij, het niet anders zeggen. Al heeft toevallig, noem je iemand die nou net wel in ieder geval ervaring in het bedrijfsleven heeft? Ja, hij heeft ervaring in het bedrijfsleven, maar uh, hij heeft geen ervaring met economie. Hij heeft geen enkele ervaring over, uh, op het gebied van het plannen. Uh, wat gaat er achter elkaar? Naar de... Eerst is de koopsector van de woningen naar de bliksem. Nu zijn ze met de huursector bezig. Nou, ga eens lekker zo door mensen. Ja. Nederland gaat de afgrond in. Okay. En, de, en economische zaken, daar hoort iemand te zitten met verstand van, van zaken. Uh, Hans Weijers was een uitstekende kracht, die heeft het ontzettend goed gedaan, maar Klopt. het was wel een econoom. Ja, dat is waar. Dat, die zat op EZ wel helemaal op zijn plek, Paul. Dat ben ik met je eens. Dank je, Paul Timmer. Even naar jo Johan Edo. Goedenavond. Goedenavond, meneer Ermans, met uh, Johan Edo uit terecht. Yes. Ik ben het volledig eens met de stelling. En volgens mij had zij de politiek vaarwel gezegd. Dus de ja. constitution niet geloofwaardig over. Maar dat zegt iedereen, en... hè? Je mag nooit, nooit zeggen in de politiek. Nee, maar in de politiek moet je juist een voorbeeld vinden, Zoals je, je okay. zeggen. Dat moet je niet komen. Met ten aanzien van, de, van haar voorganger, die meneer die is afgetreden. Als een werknemer uh, binnen een bedrijf steelt, dan krijgt hij ja. dus geen WW-uitkering. Deze man heeft, heeft in feite de belastingcenten van ons gestolen en heeft zich eerst laten informeren e door een jurist of hij dus kon worden vervolgd. En hij beweerde dus op de, op, in de pers dat hij dus met pijn in zijn hart ja. afzicht moet nemen. Ik vind dat gewoon hypocriet. Even, als... even benieuwd over wie je het nu hebt trouwens. De, de voorganger van uh, Sharon J. Like, oh, sorry, Koverdaas. De... Nee, ik, zat, ik dacht... Ik dacht ja. Nee, die, die, die, die, is, die is... Ja, precies. Maar goed, dat, dat is precies wat men nu probeert op te lossen, dude. Johan. Door, door Sharon willen ze geen tweede Koverdaas binnenhalen. Nee, daar uh, ben ik met je eens. Maar kijk, als een werknemer in, binnen, in een bedrijf steelt... of fraude pleegt, dan wordt hij op staande voet ontslagen... dan heeft hij geen recht op WW-uitkering. Maar deze maat zit op zijn plus thuis... met, met, met, met, met zijn, met zijn uh, verende geest ja. en dan krijgt hij wachtgeld. Nee, dat klopt. Ik ga een punt zetten Johan, dankjewel. Je sluit de rij af van Avondspits, want we gaan er weer aan eruit... met Paul Reus, die twittert merkwaardige redenering in Avondspits. Vriendjespolitiek, elkaar de maandjes toeschuiven... Eh, en een verlies aan expertise. Ongeruimd vindt hij dat. En mag je, zeg mij, maar, Eerdmans eens... Serendijksma is een kerstcadeau in Sinterklaaspapier. En Stefan tot slot zegt, eens zitvlees is ook een kwaliteit. En zo is het ook nog eens een keer. We gaan eruit met deze opmerking dat u zometeen gaat luisteren naar Kunststof. Daarin in documentairemaker Anneloek Solar te gast over haar documentaire Rauwer. Dat is over het jongetje dat alleen maar rauw eten krijgt van zijn moeder, veel besproken. Dat zometeen dus vanaf, vanaf 7 uur. En morgenochtend vanaf 7 uur ochtends op Nederland 1. Weer tijd voor vandaag de dag op tv. En s'avonds een hele nieuwe gloednieuwe avondspits op Radio 1 vanaf half 7. Ik wens u een heel wakker avond, veel plezier en wij hopen elkaar te zien op Twitter en te horen via de telefoon. Bij avondseizoen natuurlijk van WNL. Tot morgen. Bekervoetbal of Radio 1. Woensdag om 8 uur in de 8e finales, Nac Herakles. Nu is het de toerbal die volkomen over de bal heen maakt. Zeg. Go End Eagles, als Zwart. Daar komt dan toch nog de beslissing. 3-2 binnen. Vitesse Ado. Gaat er langs en schuift de bal naar voren. En om kwart voor 9, Hervéen Feyenoord. Oh, die is die kwijt, korte hoek, voorzitter. voetbal in LOS langs de lijn. Woensdag om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.